Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het zeilmeisje Laura van 14 mag aan haar soloreis rond de wereld beginnen. De rechtbank in Middelburg vindt dat haar ouders de beslissende stem hebben... en die hebben al laten weten dat ze mag vertrekken. Laura wil binnen twee weken aan haar wereldreis beginnen. De rechter heeft de volledige zeggenschap over het zeilmeisje van jeugdzorg... teruggegeven aan de ouders. Jeugdzorg liet al weten dat Laura in staat is om de zeiltocht te maken... en vroeg daarom de rechter om haar te laten gaan... De Raad voor de Kinderbescherming is het daar niet mee eens en vroeg de rechtbank om Laura een jaar langer onder toezicht te houden. In een landbouwschuur in Tilburg is een drugslaboratorium opgerold. De Nationale Recherche vond er gisteren een grote hoeveelheid chemicaliën waarmee honderden kilo's amfetamine konden worden gemaakt. In de schuur ernaast vond de politie een hennepplantage. Ook werden in een huis op het terrein in Tilburg vuurwapens en munitie in beslag genomen. De bewoner was niet thuis. Nederlanders krijgen meer vrijheid bij hun keuze voor een achternaam. Minister Heers-Ballin neemt de aanbevelingen over van een werkgroep die zich hierover heeft gebogen. Zo zouden ouders binnen een jaar na de geboorte van hun eerste kind moeten kunnen terugkomen op de achternaamkeuze. Ook vindt hij dat ouders niet meer allebei bij de burgerlijke stand hoeven langs te gaan om de achternaam van de baby door te geven. Nu moet dat in sommige gevallen nog wel. Een schriftelijke verklaring moet genoeg zijn, zegt Heers-Ballin. Verder wil hij geadopteerde mensen de kans geven om de naam van hun biologische ouders aan te nemen, zodra ze meerderjarig zijn. Middenvelder Jonathan de Guzman vertrekt bij Feyenoord. Hij heeft een contract getekend bij Real Mallorca in Spanje. De 22-jarige de Guzman speelde meer dan 100 competitieduels voor Feyenoord, waarin hij 23 keer scoorde. Zondag speelden Feyenoord en Real Mallorca nog vriendschappelijk tegen elkaar.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 Set me free now ZANG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 zomer van ZFM. ZFM Santvoor. ZFM 106.9 FM. ZFM. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? use wish now.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 So I can really use a wish right, right now right Wish right, right now Wish right now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 Oh yeah, <ride> si dice così, no? E poi, e poi, che idea? Vale idea, non vedi che lei non ci sta. Che idea, vale idea, È maliziosa massa pratenere, vada un super burno, mi può come te. E poi che ha vestiti speciale, che in un altro no, non c'è. Che idea, vale idea. sapere male le cose che pretendi scusa fondo scusa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 I love you. The...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 Last journey.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 Het is zomer in Zandvoort. Voel de zomer op CFM.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 Ich hab zwanzig Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Ja. Traum sie aus an sie Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 Samsee orangenbaum blätterlieden auf dem weg ich hab 20 kinder weil das haus ist schön